Er zijn zo'n zes miljard mensen op deze planeet Waar je de naam en het adres niet van weet Zes miljard vreemden waar jij er een van bent Als forensen in een trein met bestemming onbekend Zes miljard gewone mensen die dezelfde kant op reizen Maar ook wonderlijke mensen en gelukkig eigenwijze in die trein naar bestemming onbekend. En je hoort in alle talen conversaties en gebeden of ze doen alsof ze slapen. Doen alsof je er niet bent. Want zo gaat het met voorrezen, en gevluchte Irakezen, maar ook Finnen en Chinezen naar bestemming onbekend. Er zijn zo'n zes miljard mensen, wel zeven misschien. Zeven miljard die je nooit hebt gezien. Eskimo, Zulus, een verdwaalde Tibetaan. Als nomaden onderweg in het schijnsel van een maan. En ook zoveel mooie plekken met betoverende namen, waar je enkel naar kunt kijken. Door de dichtbeslagen ramen, in die trein, naar bestemming, onbekend. Maar vooral zijn daar die mensen, net als jij met hun verleden. Die soms doen alsof ze slapen, doen alsof je er niet bent. Die nooit zult leren kennen, net als al die vreemde steden, waar je treinen slaan. Doen alsof je er niet bent Die je nooit zou willen kennen met als al die mooie steden Waar je trein is langs gereden Naar bestemming Onbekend Thank mm -hmm. you.